9 uur. Dit is Radio 1. Met Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal... bezorgde marktkooplui. Die worden bedrogen met vals geld. Maar eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Tour de France start in 2015 in Utrecht. Dat werd een half uur geleden officieel bekendgemaakt... door toerdirecteur Christian Prudhomme tegenover de NOS. Verslaggever Jeroen Wielaert. Het is een lobby van twaalf jaar geweest. Prudom zei mij net ook dat hij uh, onder de indruk was... van de vasthoudendheid van Utrecht. Perseverance. Daarnaast de jeunesse, de jeugd. Hij heeft heel veel jonge mensen gezien. Hij vindt dat het ook een, eigenlijk een soort hoofdstad is van La petite rennen, van de fiets. Eind november is er in Utrecht een officiële presentatie over de start van het wielerevenement. Zometeen op deze zender burgemeester Wolfsen. Utrecht wordt in 2015 de zesde Nederlandse plaats waar de Tour begint. Andere startplaatsen waren Amsterdam, Scheveningen, Leiden den Bosch en Rotterdam. Kredietbeoordelaar Standard Poor's verlaagt de kredietwaardigheid van Frankrijk van AA naar AA. Volgens Standard Poor's voert Frankrijk te weinig structurele hervormingen door omdat de werkloosheid hoog blijft. Begin vorig jaar verloor Frankrijk de felbegeerde hoogste rating, de AAA rating. Landen met zo'n rating, waaronder Nederland, kunnen over het algemeen tegen een lager tarief lenen op de kapitaalmarkt. De zwaarste storm van de afgelopen jaren is aan land gegaan bij de Filipijnen. Orkaan Hayan is ingedeeld in de hoogste categorie, categorie 5... en wordt door weerkundigen de zwaarste storm van dit jaar genoemd. Er zijn windstoten van 300 kilometer per uur en metershoge golven. Vele honderdduizenden bewoners zoeken veilige schuilplaatsen vanwege het noodweer. Op het zuidelijke eiland Mindanao woont Martin Jonkhof... en daar veroorzaakt vooral de regen problemen. probleem is. Uh... Waar ik me zorgen over maak. Aangezien de afwateringssystemen hier natuurlijk ook niet geweldig zijn, dus uh, we hopen dat we onze voeten droog kunnen houden. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers op de Filipijnen, maar met diverse steden is inmiddels geen communicatie meer mogelijk. Amnesty International grijpt het bezoek van koning Willem-Alexander aan Rusland aan... om te protesteren tegen de onderdrukking in het land. Vanmiddag zal één demonstrant van Amnesty op een brug in Moskou aandacht vragen... voor wat de aanhoudende repressie in Rusland wordt genoemd. Wie eens zijn eentje demonstreert, hoeft geen vergunning aan te vragen. De brug waar Amnesty protesteert is vlakbij het Kremlin... waar Willem-Alexander en koningin Maxima vanavond met president Poetin dineren. De Taliban willen de dood van hun leider Mesud vergelden. Ze hebben aangekondigd dat ze een reeks aanslagen zullen plegen in Pakistan. Taliban-leider Mesud kwam vorige week om het leven... bij een aanval met een Amerikaanse drone, een onbemand vliegtuigje. Gisteren kozen de Palis pa Pakistanse Taliban Mullah Fazlullah als zijn opvolger. Hij staat bekend als een hardliner... met een extreem strenge interpretatie van de islam. De aanslagen zullen volgens de Taliban gericht zijn... op de Pakistanse overheid en op politici. Een woordvoerder beloofde dat mensen niet bang hoeven te zijn... voor aanslagen op markten en andere openbare gelegenheden. Grote muziekevenementen als Lowlands en Sensation... zullen de komende jaren steeds meer geld opleveren. Dat blijkt uit berekeningen van adviesbureau PwC. Er wordt uh, tegenwoordig in Nederland zo'n 400... 415 miljoen besteed aan evenemententickets. Dat is exclusief subsidies. En die gaat de komende vijf jaar live stijgen. En we verwachten over vijf jaar dat het richting de 470 miljoen zal gaan. En dat is een stijging van bijna 12 procent vergeleken met 2012. Drie kwart van het geld dat consumenten aan muziek besteden gaat naar live muziek. Alleen dance evenementen al draaien 50 miljoen euro omzet. Maar kleine festivals hebben het juist moeilijk door teruglopende subsidies en minder bezoekers, die ook nog eens minder uitgeven aan drank en eten. Het weer nog in het noorden en noordwesten zon. Verder veel bewolking en aan de kust een enkele bui. En het wordt 11 of 12 graden. Morgen overal regen en veel wind, vooral aan de westkust. Helene de Geest met de vrijdagochtend spits, maar zo mag ik het niet noemen. Ja, het rijdt inderdaad op de meeste plaatsen gewoon lekker door. Op een aantal plaatsen wat minder, op de A8 onder andere... van Zaandam naar Amsterdam bij Ozaan twee kilometer... Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, 6 kilometer tussen de knooppunten Rottepolderplein en Badhoeven A20 hoek van Holland-Gouden bij knooppunten Terbrechtse Pleinen, file van 2 kilometer. En nog eentje op de A27 van Breda naar Utrecht bij Noorderloos, ook 2 kilometer. De Barnevelde kip is jarig. En vandaag worden de mooiste exemplaren gekeurd. En onze eigen keurmeester, Mayno Remmers Emmers, is erbij. Oké, okay, Frank.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 Morgen uh. Ster in uw uit. kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Ervaar zelf waarom Univé de beste zakelijke verzekeraar is. Kijk op univ.nl slash zakelijk. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Het hoge woord is eruit. Oui, Le grand départ du Tour de France 2015 zal lieu in Utrecht. De Tour komt weer naar Nederland. In 2015 start de ronde in Utrecht. De Tourbaas Prudhomme maakte dat zojuist bekend. Nou, dan gaan we eens naar Utrecht naar burgemeester Aleid Wolfson. Goedemorgen, gefeliciteerd. Dank u, zeer. Ja, het is koers in Utrecht. Ja, het is koers. Dat twitterde de gemeente Utrecht ook meteen. Ja. Zeg, het gerucht deed al een tijdje de ronde. Wanneer wist u het zeker? Uh, gisteravond heb ik telefonisch vrij uitvoerig met Christian Prudom uh, gesproken. Dan hebben we het echt de, de, de eindjes die nog open lagen uh, afgerond. En we waren natuurlijk al heel lang met elkaar in gesprek. Maar het is natuurlijk een, uh, ja, het grootste sportevenement, het jaarlijkse sportevenement ter wereld. Yeah. Dus je dat gaat organiseren, dat kost wat tijd en energie. Ja, het kost ook wat geld, want dat was het laatste obstakel: hè? het budget. Um, u bent helemaal rond. Ja, we zijn helemaal rond. En ik ben ontzettend dankbaar ook voor alle sponsoren. doen heel veel sponsoren doen mee om het mede mogelijk te maken. Er gaat ook gemeentelijk geld in. Even, Hoeveel gemeentelijk geld gaat er in? Vanuit de gemeente gaat er 5 miljoen in. Oké, okay, is dat veel ja. eigenlijk? Ja, het totale budget in Rotterdam was uh, rond de 15 miljoen. En wij hebben gezegd vanuit onze gemeentelijke budget gaat er 5 miljoen in. En de rest uh, moet van private financiers komen of van uh, andere externe financiers. Waarschijnlijk gaat het ministerie van VWS uh, ook meedoen. Dus we hebben, een heel, we hebben natuurlijk heel veel geleerd ook van andere steden. En we willen echt wel een ambitieus en een feestelijke toerstart hier organiseren. Maar door die lange aanloop uh, hebben we heel, uh, heel secuur kunnen begroten. En kunnen er echt een heel, heel mooi feestje van maken. Ja, het feestje begint onder de dom heb ik begrepen. Want daar uh, is de start. Nou, dat, dat, dat uh, ik uh, op 28. No, november is er een speciale persbijeenkomst op de <laughs> residentie in Parijs. We gaan de spanning opbouwen, yeah? ja? Nee, is in Parijs gaan we een presentatie doen hoe het parcours eruit ziet... en ook de eerste etappe op zondag. En op zaterdag is dan natuurlijk de, de start. En waar die precies gaat plaatsvinden, houden we nog even geheim tot dan. Want dan komt ook Trudom hier naartoe. Ah, er komt maar, een hele speciale persoploop en alle details gaan we dan onthullen. Nu is het even feest over het ik, feit ik, ik dat die binnen het. is. Ja, maar de meneer van het organisatiecomité zei toen straks al dat hij onder de dom zou starten... Dus Vandaar dat ik er vanuit ging. Oké, okay, maar ik kan nu wel toezeggen dat hij in ieder geval uh, in de buurt of onder de dom komt. Oké, okay, nou dan weten we daar iets van. <laughs> maar er zit er nog iets. Uh, ik kom wel eens in Utrecht. Dat is geen feest als je met een auto Utrecht in, uh, in moet. En uh, op het moment dat de tour start, dan komen er heel veel mensen naar Utrecht toe. Kan Utrecht dat ja, aan? Ja, maar het is met de auto soms ingewikkeld. Maar met de fiets is het een feest. Ja, ik, ik en u, zult, u, u zult verrast zijn over het prachtige parcours dat we hebben ontwikkeld. Ja, maar ik kan... vraag iets anders. Uh, ik, ik, ik laat me graag verrassen, hoor, over het parcours. <laughs> maar uh, de mensen die komen, daar gaat het me vooral om. Want er komen heel veel mensen gewoon kijken, ja. die willen die renners zien, die willen het meemaken. Ja, dat gaan we heel goed organiseren. Daar hebben we met het parcours ook rekening mee gehouden. En, maar ik ben het met u eens, hier daar zijn nog oprekeningen. En daarom was onze voorkeur ook, we hebben gezegd 14, 15 of 16, maar een sterke voorkeur... Voor 15, met precies onder de redenen die u nu aanstipt. We hebben wat, wat grote infrastructurele projecten in de stad. En op 15, in 15 kunnen we op de meest mooie manier zo'n groot evenement hosten. Zodat iedereen die hier komt, liefst met de trein uiteraard. Maar al die auto's die ook nodig zijn, die kunnen hier heel, heel goed de stad in en weer uit. Dus daar hebben we Picobello voor elkaar dan. Maar één nadeel voor u, meneer Wolfen. en dat is. U mag het startschot niet meer los als burgemeester. Nee, ik heb dan de handen volledig vrij om er volledig uh, van te gaan genieten. Het grote werk is nu gedaan. De beslissingen zijn genomen. Nu moet het allemaal uitgevoerd worden. En uh, ik ben er zelf uiteraard bij. En heb de handen helemaal vrij om daar voor de volle 100% van te kunnen gaan genieten. En dat ga ik ook zeker doen, want u zult merken, ik ben ook een liefhebber. Ik hoor het dan alles. Meneer Wolfsen. ik dank u wel voor het gesprek en nogmaals gefeliciteerd met de start. Zeer graag gedaan en dank u zeer. We gaan het hebben over de Filipijnen, want eh, een van de zwaarste stormen ooit gemeten... is afgelopen nacht aan land gegaan op de Filipijnen. Meer dan 125.000 bewoners van de archipel zijn geëvacueerd. Zuidoost-Azië-correspondent Michel Maas vertelt over de route die de storm aflegt. Hij is nu, uh, raast nu over de Filipijnen heen. Hij heeft nu al een aantal eilanden heeft getroffen. Uh, er zijn uh, ja, overstromingen geweest, kustplaatsen die door...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 Ja, misschien met die overstromingen gaat meevallen. Michel Maas, die overigens nog liet weten... dat de storm op de Filipijnen een andere naam heeft. Internationale naam van de storm is Hayan. Maar op de Filipijnen wordt de storm Yolanda genoemd. Het NOS Radio 1 Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die stappen vanmiddag op het vliegtuig richting Moskou. Dan gaan ze op bezoek bij premier Poetin. Eerder deze week deed een handelsdelegatie van ministers en bedrijven al zaken in Rusland. Een van de deelnemers aan die handelsmissie was vader Jezevi... om de orthodoxe Russische kerk uit ons land te vertegenwoordigen. Matthijs Holterop is bij hem op bezoek om vooruit te kijken naar het bezoek van het koningspaar. Bezoek van Willem Alexander in Maxima is dat iets wat in de kerk leeft? Ja, dat is een hoop gebeurd. Maar uh, ik denk niet dat dit soort kleine incidenten dat die in hun uh, vriendschap in de weg staan. Geloof ik niet. Toch is dat er. Dat een... app wel weg. Wat zegt u? Dat app wel weg. Dat uh, nee. Ja. Nee, het is twee kijven, twee schuld. Dus, uh, ik kijk er heel, met hele gemengde gevolg, kijk ik naar. En de harte verheurt van allen die vurig haasten tot die hulp... en God aanroepen, alleluia. Alleluia, Bij het dorpje Hemelen waait dit altijd, zo vlak bij het IJsselmeer... met vooral graslanden in de buurt. Maar als je eenmaal in het kleine kerkje bent dan lijkt het meer alsof je midden in Rusland bent... tussen de toendra's in een heel klein dorpje. Er zijn maar zes bezoekers. En de zes bezoekers die er zijn in Hemelum, zijn niet eens Russisch. Ik ben geen Rus van geboorte, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar, vader Jefsevi. Uh, u heeft net de dienst geleid... en daarin vertelde u over de reis die u heeft gemaakt. Hoe waren de verhoudingen tussen de Nederlanders en de Russen op die reis... Ja, ik heb enthousiaste verhalen gehoord en uh, men was echt uh, tevreden over het, uh, over het contact. Toch is er veel gebeurd hè, tussen de Nederlanders en de Russen, maar het had op die handelsdelegatie dus geen effect. Nee, nee, op de, ik, ik, heb daar, ik heb daar niet, uh, zo direct heb ik daar niets van vernomen. Nee. Is er nog wel gesproken over de incidenten? Ja, wij waren, ik was daar natuurlijk op bezoek. Ja. En ik kwam daar bij Russische gezinnen of bij andere Russen op bezoek. En daar werd wel over gezegd van, goh ja, er is heel wat in het nieuws geweest. En zo, nou ja, goed, wij zitten nou zelf bij elkaar. En uh, daarbij, wodka uh, en je drinkt wat en je hebt weer plezier met elkaar. En ja, dat was eigenlijk uh, de, de kern. Niet dat men niet over problemen zou willen spreken. Niet dat het niet besproken zou moeten worden. Maar je moet het ook in de juiste proporties zien. Halleluja. Halleluja. Heeft die relatie tussen Nederland en Rusland erg bij u in de kerk? Soms wordt er ook over gesproken. Als er dingen gebeuren in Rusland, uh, dan hebben we het ook met elkaar uh, erover. En, uh, het is, uh, maar de thema's van het geestelijk leven hebben overhand in, uh, in, de, in de gesprekken, moet ik zeggen. Gelukkig maar. Hè. Ja, gelukkig maar. Ja, ja, ja. ja. De bijdrage was van Matthijs Holterop. Helene de Geest, heb je nog files? Ik heb er nog twee. Het valt dus uh, Reuzen mee. De langste op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Rotterpolderplein in Bad Dorp 5 kilometer. En eentje op de ring van Amsterdam, de A10. Voor de Koentunnel, 2 kilometer. 100 jaar geleden ontstond de Barnevelder. En die ontstond omdat we graag bruine eieren wilden. De verjaardag is vandaag en het wordt gevierd met een keuring. En Meino Rimmers is erbij. Hoe is de kwaliteit, mevrouw Rijs? Die is uh, verschillend. Er zijn hele goede dieren bij. Er zijn ook wat minder goede dieren bij. Maar dat zien we eigenlijk altijd op de toonstellingen. Ja? Dat er uh, dat wat verschillende klassen zit. Een mooie ja. gestrekte kop. Of de glans goed is. De poten de juiste kleur hebben. Daar gaat het allemaal om. Je hebt al heel veel geleerd vanochtend. Ik wel. Er ja. was er net één ontsnapt. Ik zag twee mannen met een groot vangnet. Ik zag ook inderdaad het vangnet. Maar uh, meestal moet je kippen kan je beter met de hand pakken... dan met een vangnet. want Daar schrikken ze van. Je hebt een geoefende hand nodig, maar dan heb je hem ook zo. te pakken. Net hadden we hier burgemeester Asje van Dijk. Die kon mij vertellen dat er inderdaad sprake is van een soort cultureel erfgoed. Hij weet alles over de geschiedenis van de Barnevelder. Dat was aan het eind van de 19e eeuw. Toen was er in Nederland, in Europa, eigenlijk een landbouwcrisis. En dat kwam doordat en in Amerika heel goedkoop. Het graan werd verbouwd, waardoor de voedselprijzen enorm daalden. De boeren heel weinig opbrengsten hadden. En hier in Barneveld de boeren bedachten van... als we nou eens meer kippen gingen houden. Aan de ene kant van het graan is goedkoop, dat kunnen we ze voeren. En als we meer kippen hebben op een boerderij... nou, dat gebeurde. Dat, die gedachte. Een honderpark. En dat was in 1897... Um, uh, Bernard Bertels... die het eerste honderpark hier in Nederland eigenlijk vestigde met 5000 kippen in die tijd, eind 19e eeuw. Het is een enorme industrie geworden van transport, van pluimveehouderijen... eieren verwerken, de industrie, voer. Ja, en, en onderzoek en onderwijs hè, ook. We hebben hier in, uh, in Nederland maar één school... waar je echt alles kunt leren op het gebied van de pluimvee... en dat is het Groenhorst College en PCT Plus heet dat. Daar komen uit de hele wereld komen daar mensen naartoe, uit Afrika... Mm. Tientallen uh, uh, studenten uit Afrika die hier in Barneveld komen om de kennis van de kip en het ei te leren. En hoe je het dier kunt fokken en hoe je ja, het, het vlees en het ei verder kunt brengen. En eiwitten in ontwikkelingslanden is... Een enorm voedzaam uh, uh, voedingsproduct, waar in ontwikkelingslanden ook heel veel behoefte aan is. Die mensen komen hier naartoe. Vraag je ze dan in eerste instantie, waarom Bijneveld? Vorig jaar had ik zo'n groep een keer op het gemeentehuis, voor de eerste ja, keer. Hè. Dan moet ik dit verhaal vertellen. De en dan, nee, dan vraag ik hen, waarom kom je nou naar Beineveld? Ja. Barneveld is dé plaats in de wereld, zegt men dan. Dat is de enige plek waar dat onderwijs zo gericht wordt gegeven... en het onderzoek ook wordt gedaan. Dus dat is fantastisch om te zien. Zeg, kun je hier burgemeester zijn en zelf geen kippen hebben? Dat is een hele gevoelige vraag. Eventjes wel. Tijdelijk. Ik heb even geen ruimte. Ik heb even geen ruimte, maar ik verkondig u vast... dat in het voorjaar, ik heb de ruimte in de tuin al gereserveerd... dan komt er weer een kippenhokje. En ik had ze ook en mijn familie ook. In Barneveld kun je niet om de kip heen. Twee mannen rijden met een karretje langs alle keurmeisjes met koffie en broodjes. Kip ook? Dat is geen man hoor. Nee, dat is een mevrouw. Broodje, broodje kip ook? Nee, ja, alleen maar haan. Broodje haan wel. Broodje kip doen we vandaag niet. Nee. nee. Wanneer is de uitslag? Weet u dat, mevrouw Rijs? Wanneer zo, bent u klaar? middag uh, zo rond een uur of, uur of drie. Doe maar melk erin, in de koffie. Rond een uur of drie zijn we allemaal klaar. En dan gaan de keurmeesters nog kijken wie dan de beste is van de krielhoendes. beste van de grote hoendes. En dan hebben we straks ook een overal kampioen in de barnevelders. En overal kampioen van de hele tentoonstelling. En wat, wat wint de winnaar? Uh, het gaat meestal om de eer. Een mooie oorkonde. Een oorkonde en een klein geldprijsje, maar met name de eer. Daar gaan we voor. Er gaat geen geld voor. En dan kunnen wij nu afscheid nemen van het kakelende geluid der Barnevelders. Geniet er nog even na. Het was prachtig. Mino tussen de kippen vandaag. De honderdjarige kippen, compleet met keuring. En als u er meer over wilt lezen, dan moet u even naar nos.nl. Want Mino, die nu nog met de mensen aan het napraten is... houdt daar een weblog bij. Verslaggevers. Correspondenten. Reportages. En interviews. Het NOS Radio 1 Journaal.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 I'm breathing and chewy with me. There's nothing more than that. So won't you dream with me? Hij zei ooit over muziek, als je het mee kan fluiten, dan is het goed. Hij heeft dood aan zijn oren geknoopt. Daydreamer was dat. Onrust in Moerdijk, want de vraag is of het dorp met zo'n 1100 inwoners zal blijven bestaan. Uit een enquête onder de bevolking moet daar meer duidelijkheid over komen. Moet er bijvoorbeeld meer ruimte komen voor de haven en het industriegebied... waardoor het dorp misschien beter kan worden opgeheven? Of zijn er misschien andere opties? Jeroen de Jager die ging langs bij Advermeulen. En Advermeulen is van de stichting Hart van Moerdijk. En hij was aanwezig bij de bijeenkomst waar de gemeente het idee van een enquête presenteerde. Want er waren een heel aantal mensen. Die die daar zouden wij ook hoor om met de pauze weg te lopen, maar weg te lopen. Dat hebben we niet gedaan. Want ja, hadden wij ook weer een beetje kennen. Een hele een emotionele bijeenkomst, ja. Ja? ja. Een waardeloze bijeenkomst. Waardeloze bijeenkomst. Wat was de bedoeling van die bijeenkomst? Om de burgers aan het woord te laten. En dat is absoluut niet gebeurd. De burgemeester die heb heel de tijd daar ja, een beetje.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 toekomst kunnen hebben. Maar de gemeente hebben het verknaald om niet van begin af aan ervoor te gaan voor het dorp. En dan te zeggen dat er geld voor om het dorp uit te kopen is de grootste fout die ze hebben kunnen maken. U, en... u zit zelf ook in de penariën. U heeft een ander huis nog. U zit, ja. uh, dat krijgt u waarschijnlijk niet verkocht nu. Dat krijg verkocht. Ah. krijgen we niet verkocht. Wij krijgen op het moment andere woningen niet verkocht. We waren met een uh, redelijk serieuze goud bezig. En dan is het nieuws nu dat u morgen vandaag zeg maar vrijdag aan tafel zit met de ombudsman. De nationale ombudsman.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 Ja, valse biljetten op de markt, dat um, ja, begint een aardig probleem aan het worden. Uh, tot nu toe met name in de, gro in de grote steden. Yeah. Uh, waar um, uh, georganiseerde um, misdaad blijkbaar uh, uh, bijna, waarbij dames een biljetten aanbieden van 20 en van 50 euro, valse biljetten. En als uh, de truc lukt, lukt, dan gaan ze naar de volgende kraam, waar achterin lopen mannen met een voorraad vals geld. Waarbij ze, indien ze gepakt worden, steeds maar één biljet bij zich hebben. Dus uh, daar is uh, nogal over nagedacht. Ja. ja, want als je één biljet bij je hebt, dan word je niet meteen vastgezet. Nou, nou ja, ik neem maar dat het in beslag wordt genomen en dat je er met een, um, ik, ben, ik ben niet van de politie, maar nee. dat je eraan met een uur weer op straat staat. Ja. Terwijl het wel degelijk gaat om, uh, ja, om goed nagedachte en georganiseerde boeven. Ja. En doen ze dat dan ook als het lekker druk is op de markt? Ja, dat doen ze natuurlijk met name op, op, op, op de grote markten in de, de ik zeg maar, Den Haag en Rotterdam, waar je sowieso altijd wel over de koppen kunt lopen. Waar die ondernemers het zo vreselijk druk hebben. En dan in de haast, ja, dan zullen de ongetwijfeld uh, zullen dit soort zaken zullen lukken. Yeah. Ja, waardoor de ondernemer zeg maar, de, handel, de handel kwijt is, het wisselge uh, wisselgeld kwijt is, en met een vals blijft zitten, wat hij dan in moet leveren bij de, bij de politie als het goed is. Ja, ja, ja dat is een, een complete drama. van. Nee, ja. Dat begrijp ik. Ik had uh, al eerder gehoord wel van 50 euro's, dat die makkelijk op een ja. of andere manier nagemaakt konden worden. Ja. Van 20 wist ik het nog niet. Ja, nee, ja ik weet ook niet, hè? Maar dat zijn de signalen die we, die we krijgen... Uh, dat het in, inderdaad om hoofdzaken om 50 is gaat... maar dat er inmiddels ook 20-euro-biljetten zijn... Uh, ja die, uh, die, die vervolgd worden en gewoon in de drukte worden aangeboden. Ja, kan je het op een of andere manier voorkomen? Ja, voorkomen, voorkomen kun je het eigenlijk alleen maar... Um, um, ja, door zoveel mogelijk over te gaan op pinnen. Hè, dat is natuurlijk ja. stap één. En stap twee is dat eigenlijk iedere ondernemer... Um, um, Iets als een blauwe lamp of een controleapparaatje bezig zou moeten hebben. zodat ze, Zoals ze dat ook in grote winkels hebben. Waar je hem gelijk snel even kunt scannen. Dat is twee seconden werk. Ja, om in ieder geval het maximale aan te doen. Uh, ja. ja. Precies, om te voorkomen dat je jezelf later ja. voor de kop gaat gaan. Ja. Dat is het vooral. Nou, de, de adviezen en de tips zijn duidelijk. Meneer Achterhuis, ik dank u wel voor het gesprek. Ja. Henk Achterhuis was dat de voorzitter van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Sven is binnengekomen. Bert, ja, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, Nederland. Wat ga je doen, jongen? Judith Merkies, ja, een van de Europarlementariërs. Die is boos. Die spant een kort geding aan tegen haar partij. Want het verwijt van de partijvoorzitter is dat ze niet helemaal netjes zou zijn omgegaan met haar onkostenvergoeding. Zelf ontkent ze dat. Gesteund overigens door de Commissie Integriteit van diezelfde Partij van de Arbeid. En ze stapt nu naar de rechter met haar. Ga ik praten en hij was jarenlang chef-kok op het Elysée. Oh. Het presidentiële paleis. Zes Franse presidenten kregen zijn eten voorgeschoteld. Maar na 40 jaar stopt chefkok Bernard Vaucion. Hij komt in de ermee. studio. Hij gaat koken voor je. Nou, was het maar waar. Ja. <laughs> Ik denk, jij hebt een mazzel. Ik mag er alleen maar over praten, Bert. Ook leuk. Bij de Cairo zo meteen. Goed, dit is radio 1. Het is half tien. Jan van de Putten met het nieuws. De Tour de France komt weer naar Nederland. In 2015 gaat hij van start in Utrecht. Tourdirecteur Prudom Prudhomme heeft dat bekendgemaakt bij de NOS gemeente Wolfsen zei in het Radio 1-journaal dat Utrecht erg blij is. De gesprekken zijn gisteravond afgerond. En Wolfsen zei dat Utrecht 5 miljoen in het evenement steekt. De rest, ongeveer 10 miljoen, komt onder meer van sponsors. De Duitse export is in september veel sterker gestegen dan verwacht. Terwijl de import sterker daalde. En daarmee komt het toch al fel bekritiseerde Duitse handelsoverschot op een recordhoogte. Dat overschot, het verschil tussen de waarde van de export en de waarde van de import, komt daarmee uit op 20 miljard euro. De Taliban willen de dood van hun leider Messoud vergelden. Ze hebben aangekondigd dat ze een reeks aanslagen zullen plegen in Pakistan. Taliban-leider Messoud kwam vorige week om het leven... bij een aanval met een Amerikaans onbemand vliegtuigje. In Denemarken is een man aangehouden... die werd gezocht vanwege de moordzaak bij het Jeukenmeer afgelopen zomer. Het is een 26-jarige Roemeen die destijds in Nederland woonde. Hij stond op de internationale opsporingslijst. En MST International grijpt het bezoek van koning Willem-Alexander... aan Rusland aan om te protesteren tegen de onderdrukking in dat land. Vanmiddag zal één demonstrant van Amnesty op een brug in Moskou... aandacht vragen voor wat de aanhoudende repressie in Rusland wordt genoemd. Wie in zijn eentje demonstreert, hoeft geen vergunning aan te vragen. En dat zijn de hoofdpunten. Helene Geest, je hebt toch nog een file? Ja, ik heb er zelfs nog vier en die staan alle vier in de buurt van Amsterdam. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Osaan 2 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Haarlem Zuid en Bad Oevedorp, vier. 4. Op de Ring van Amsterdam, de Ring West tussen knopend Koemplein en Westpoort 2 kilometer. Verderop is een ongeluk gebeurd en daardoor staat het ook daar vast tussen Geuzeveld en Osdorp ook 2 kilometer. <tied>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 Sven Kokkelman. PvdA Europarlementariër spant een kort geding aan tegen haar eigen partij. Bedrijfsspionage is een groot onderschat probleem. De chef-kok van het Elysee kookte 40 jaar lang voor zes Franse presidenten. Waar stopt daar nu mee? En het ochtendtumeur van Neil Gugnelli. Het is drie over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Martijn Gimmiërs is vanochtend in Puttershoek. Waar Bastertsuiker zich sinds gisteren mag scharen in het rijtje van Mozzarella, Parmaham... En boerenkaas, het is Europees beschermd. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt @eskokkelman en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland PvdA Europarlementariër Judith Merkies... spant een kort geding aan tegen de eigen partij. Ze wil dat het partijbestuur excuses maakt... voor het in twijfel trekken van haar integriteit... en dat haar naam publiekelijk wordt gezuiverd. Merkies wilde de lijsttrekker worden voor de komende verkiezingen... maar ze mocht zich niet kandidaat stellen... omdat ze de erecode voor dagvergoedingen zou hebben geschonden. Mevrouw Merkies, goedemorgen. Goedemorgen. En toen kwam daar de commissie naleving gedragscode... van de Partij van de Arbeid... en die zei er is niks aan de hand. Precies. En toen dacht u... Toen dacht ik er is niks aan de hand, want dat was al vrij, uh, dat was al in de zomer duidelijk dat de commissie Naleem gedragscode, liever gezegd dat zij dus nog voor eind september, dat ze positief zouden rapporteren. Ze moesten het alleen nog even keurig op schrift stellen en dat hebben ze half oktober gedaan. En waarom is de partijvoorzitter, meneer Spekman, dan zo tegen en heeft die uh, zo uh, uitgevaren tegen u? Of is die zo ja. uitgevaren tegen u? Nou, dat, uh, uh, dat uh, uh, uh, moet u aan de heer Spekman vragen. Dat, uh, daar kan ik, uh, dat weet ik niet. Iedereen mag natuurlijk zijn eigen mening hebben over, uh, uh, over persoonlijke voorkeuren. Maar zodra het gaat over de regels, dan denk ik dat recht recht is en kom, kom. We hebben we ook nadrukkelijk een eigen commissie voor in de Partij van de Arbeid. Die commissie de gedragscode. Die heeft vastgesteld dat ik me aan alle regels heb gehouden. Zowel die van de PvdA als die van het Europees Parlement. En dat, uh, nou, dat lijkt me dan duidelijk. De heer Spekman begint wel elke keer over het proces dat hij vindt dat het anders zou hebben gemoeten. Nou, dan, is daar, eh, dan moet je er ook meteen bij vertellen dat de regels erg onduidelijk waren. Dat ik de eerste Europarlementariër ben die onder deze specifieke regel valt. Dat er interpretaties moesten worden gemaakt. En pas afgelopen zomer was zeg maar alles duidelijk. En daarna heb ik ook direct... Uh, het geld overgemaakt wat ik volgens deze erecode over zou maken... aan het Europees Parlement. Ja. Nou zei ik net dat die commissie naleving gedragscode... van de Partij van de Arbeid concludeert dat er niks aan de hand is. Maar dat is op zichzelf ook wat kort door de bocht. Want ik citeer... Helaas is het over de periode 2009 tot en met 2012 niet gelukt... ...jaarlijks tot een tijdige verantwoording... Van de, door de individuele leden van de delegatie gemaakte kosten... ...voorzien van de rapportage van de commissie te komen. En dan even verderop zegt uh, dezelfde commissie... ...dat er door allerlei omstandigheden aan beide zijden... ...te weinig prioriteit hieraan is gegeven... ...waardoor dit niet heeft geleid tot een jaarlijkse controle. Met ja, andere klopt. woorden, helemaal zuiver is het niet gegaan. Het is wel helemaal zuiver gegaan, alleen we hadden inderdaad... Euh, ...nog beter ons best eigenlijk moeten doen... ...om met elkaar te praten en dat sneller te doen. En dat geeft de hele delegatie toe, dat geef ik ook toe. Dat was netjes euh, geweest, want dat staat ook in die erecode. Dus er staat overigens, is dat niet het geval... Voor deze dagvergoeding. Want daar moest gewoon wel echt erg veel voor worden uitgezocht. Maar we hadden daar. We waren zo hard bezig met ons werk. Want we waren met drie Europarlementaars en er was veel werk te doen. Eh, dat we daar naar nou onvoldoende eh, naar hebben gekeken. Maar dat hebben we uiteindelijk allemaal helemaal goed gemaakt. We hebben dat eh, laten kijken. Ja, ook over een Ja, maar dat eh, eh, niet uiteindelijk, dat hebben we jaarlijks hebben we deze eh, opstellingen gemaakt. De commissie heeft pas de tijd gehad om er in deze zomer naar te kijken. En dus deze rapportage is daarom pas nu na vier jaar gebeurd. Ja. De kritiek is dat u van 2009 tot 2012 84.000 euro EU-geld uh, op een aparte rekening heeft gereserveerd uh, om bij de uiteindelijke uh, nakalculatieafrekening dat geld dan weer terug te storten. Dat hebt u deze zomer gedaan en daarvan zegt Spekman, partijbestuur, rekent uh, het Judith Merkies aan hoe zij is omgegaan met de afspraken waarvoor ze heeft getekend en die uh, de partij van belang vindt. Ja, ik ben blij dat ik dat kan rechtzetten. Ik ben de eerste Europarlementariër van de Partij van de Arbeid... die heel nadrukkelijk ook zegt dat ik in Brussel woon. Want dat is ook gewoon zo. En eh, daarmee kwam ik eh, bijvoorbeeld deze aanvullende erecode... van de Partij van de Arbeid onder een regel te vallen... dat je dan je dagvergoedingen waar je recht op hebt... volgens het Europees Parlement... reduceert naar een lager bedrag. Dat heb ik ook gedaan. Alleen het was niet duidelijk op welke manier dat moest, wanneer dat moest, aan wie dat moest. Het was zelfs ook niet duidelijk aan wie je dat moest terugbetalen. En eh, toen dat eenmaal duidelijk was, kostte het eerlijk gezegd ook nog best wel moeite bij het Europees Parlement en heel veel loketten aankloppen voordat ik dat mocht terugbetalen. Want het Europees Parlement mag op zichzelf geen giften ontvangen. Juist, was u eigenlijk de enige die zich aan die code moest houden? Nee, wij moeten ons alle drie aan deze code houden. Dat is een, een code die geldt voor alle PvdA-europarlementariërs. En hebben alle drie PvdA-europarlementariërs zich aan die code gehouden? Ja, want dat staat ook in, die, in, die, in dat rapport wat u net ook citeert... er staat heel nadrukkelijk dat alle leden van de eurodelegatie... hebben de code nageleefd en uh, hebben integer gehandeld. En ze wonen allemaal in Brussel of in de omgeving van Brussel? Uh, mijn collega's die wonen officieel in Nederland en zijn natuurlijk, zodra ze werkzaamheden hebben in Brussel, dan zijn ze in Brussel. U wilt excuses van de partijvoorzitter? Die zijn vooralsnog niet gekomen en daarom stapt u nu naar de rechter. Wat verwacht u bij die rechter te halen? Nou ja, ik, zoals ik al zei, recht is recht en kom is kom. En regels lijken mij ook heel erg duidelijk. Je voldoet aan de regel of je voldoet niet aan de regel. En ik heb mij aan alle regels gehouden, zowel die van de P van de, P, van de A als die van het Europees Parlement. En dat moet dan ook luid en duidelijk gezegd worden. Ja. En op dit moment is het zo dat de partijvoorzitter... zowel in de media als naar alle uh, leden toe... een heeft uh, gesuggereerd alsof uh, mijn integriteit niet helemaal in orde is. En bovendien denk ik bij integriteit, samen met Indales: je bent niet een beetje integer, je bent het uh, niet of je bent het helemaal. En ik heb mij aan alle regels gehouden. En dus wilt u wat van de rechter? Ik wil heel graag van de rechter dat het duidelijk is dat het wordt gerectificeerd. Eh, en dat de Partij van de Arbeid en de partijvoorzitter duidelijk aan iedereen en alle leden zegt... dat ik mij aan alle regels heb gehouden en in tegen heb gehandeld. Want voor een politicus is een goede naam, is zijn kapitaal ook voor mij. Ik vind dat heel erg belangrijk. Het is ja. zelfs de reden dat ik de politiek in ben gegaan. Dus dat wil ik graag eh, op een rechtvaardige manier gerectificeerd zien. En u zegt niet met terugwerkende kracht dat het was beter geweest als ik dat geld gewoon jaarlijks had teruggestuurd... in plaats van na een paar jaar te mee te wachten? Nou, dat zou ik heel graag hebben gedaan... als duidelijk was geweest de regel, uh, wat de regel was. Want uh, de regel staat ook duidelijk bij mij op de website. Er staat niet in wat ik met dat geld moet doen. En vandaar dat ik ook heel nadrukkelijk heb gevraagd... hoe moet dat nu verder? Vandaar dat ik dat geld ook inderdaad had gereserveerd... en aan die commissie heb gevraagd... Hoe moet het nu verder? Ja. En afgelopen zomer, nadat er een rapportage was gemaakt, was dat duidelijk. En toen heb ik dat ook direct uitgevoerd. U wilde lijsttrekker worden voor de Europese verkiezingen. Dat is dus niet gelukt. Wilt u nog wel op die lijst? Nou, het lijsttrekkerschap is gepasseerd station. Want daar heeft het partijbestuur een, een beslissing uh, uh, overgenomen. Uh, waarbij ik nog steeds wel zeg van... Nou, ik denk dat het, uh, dat het aan de leden is om te beslissen... wie zij, uh, een, uh, wie zij zien als de ideale lijsttrekkers... Ja. Uh, wil ik graag op die lijst. Ik heb met hart en ziel mij hier altijd ingezet voor de Partij van de Arbeid. Dat blijf ik ook doen tot het einde van het mandaat. Als de partij mij graag terug wil op deze lijst, dan hoor ik dat graag. U bent beschikbaar? Ik doe dit werk, uh, ik doe dit werk met, met, met overtuiging. En als zeg maar, gewoon de partij mij aanbiedt dat ik dat nog een uh, mandaat mag doen, dan zou ik dat heel graag doen. U bent dus beschikbaar? Eh... Uh, ik ben altijd beschikbaar om uh, uh, zoals ik al zei, zei gewoon om voor mijn idealen te staan. En, uh, die komen overeen met de Partij van de Arbeid. En als zij zeg maar, gewoon mij vraagt om dat te doen, dan zal ik dat met liefde doen. U bent dus beschikbaar voor de Europese lijst. De vraag is heel simpel, maar er komt een omslachtig antwoord. Ik vind het geen omslachtig antwoord. Ik zeg dus heel druk. Ik zeg maar gewoon dat als de partij mij dat vraagt dat ik dat dan zal doen. Als u dat dan wil uitdrukken als dat ik ben beschikbaar... dan is het antwoord daarop gewoon ja. Nee, maar als een kandidatenlijst moet worden vastgesteld... op een, uh, op een congres bijvoorbeeld... dan moet u toch zichzelf tenminste kandidaat stellen... want anders kunnen ze niet uh, de, de kandidatenlijst goedkeuren, toch? Ik vind eerlijk gezegd op dit moment het allerbelangrijkste... dat het heel erg nadrukkelijk duidelijk is... dat ik integer heb gehandeld. En dat is op dit moment eerlijk gezegd mijn eerste zorg... want het is heel erg moeilijk te werken als politicus... als het niet uh, uh, duidelijk is... Dat je, uh, uh, dat je zuiver op de graad bent. En zoals ik al zei, recht ja. is recht, is krom, is krom. En ja. als je aan de regels houdt, dan moet iedereen dat weten. En als de partij alsnog een beroep op u doet... om op die lijst te gaan staan voor de Europese verkiezingen... dan bent u daarvoor beschikbaar? Dan ben ik daarvoor beschikbaar. Mevrouw Marquise, ik dank u zeer. Wanneer dient het kort eigenlijk nog? Oh, dat is aan het eind van volgende week. Eind volgende week weten we meer. Ik dank u zeer. Hartelijk dank. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De politie heeft ingebroken bij 30 Groningse studenten... om aan te tonen dat hun kamers slecht zijn beveiligd. De vraag is, mag dat? Professor Jan Brouwer is hoogleraar Algemene Rechtswetenschap... aan de Rijksuniversiteit van Groningen en heeft Artikel het Artikel 12 van onze grondwet bevat het huisrecht. en inbreuk maken op dat huisrecht, ja, dat is niet zomaar toegestaan. Daar heb je ofwel een machtiging voor nodig. Dat zou een machtiging van de hulpofficier kunnen zijn, maar voor zover ik de wet zie is daar geen redelijke rechtvaardiging voor te vinden. Ofwel zonder machtiging, uh, dan uh, moet er een ernstig en onmiddellijk gevaar voor personen of goederen zijn. Ja, en dat is in dit geval uh, niet aan de orde. Hoe goed ook bedoeld, uh, hackers doen ook vaak een beroep op de beschermingsgedachte. Maar hoe goed ook bedoeld, nee, dit is in strijd met onze grondwet. Er is ook een vraag bij het nieuws meld u ons dan naar Goedemorgen Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Puttershoek. Martijn is tussen Europese Bastardsuiker. Nou, dan worden ze één voor één gevuld met een uh, inmiddels beschermd product. Bastardsuiker, de zakjes. Christelle van Helten van uh, SuikerUnie. Hoeveel zakjes gaan er nou jaarlijks hier van de lopende band? In totaal zetten wij uh, zo ongeveer 9 miljoen uh, bastardzakjes uh, in de Nederlandse supermarkten onder het merk van Geelsen. Uh, naast de consumentenzakjes uh, gaan we nog uh, zo'n 10.000 uh, ton de richting de bakkers voor het maken van allerlei koekjes en appeltaarten. Zo'n dus een hoop wassen en het is nu beschermd. Is de vlag uit vandaag? Ja, de vlag is zeker uit. Het is een bekroning op uh, al die jaren werk wat we hebben gedaan. En uh, met name de trots dat we deze mooie receptuur in stand kunnen houden. Maar waarom, waarom uh, hebben jullie dit aangevraagd? Bastardsuiker is een Nederlands product. Het is een, een, een hele eigenwijze productie of een hele eigen manier van produceren. Dat doen wij al jarenlang, al tot ver, ver in het verleden. Deze productiewijze hebben wij altijd tot nu stand kunnen houden en dat willen wij graag door, doorzetten. Dus wij willen voorkomen dat andere producten die niks met bastardsuiker te maken hebben, maar toch de naam bastardsuiker gaan claimen. En uh, daarvoor hebben wij uh, de beschermde de gegarandeerde traditionele specialiteit hebben we aangevraagd. Ja, en dat is het nu geworden. Hè? Een gegarandeerde traditionele specialiteit. Um, boerenkaas ging jullie onder andere voor. Ga eens even verder langs het uh, productieproces. Hier staat de meneer uh, aan, de, aan de band te werken. Hoe is dat nou om in één keer te werken met een traditioneel beschermd product? Ja, dat is heel bijzonder om dat uh, te horen. <laughs> dan we een uh, beschermd product Gaat uh, u nu anders langs de band dan gisteren? Ja, het is even wennen, want ik hoor het vandaag voor het eerst. Ja. Dus, maar het is, het is wel heel apart nadat nou, je zoveel jaren al produceert en dat je nu een uh, beschermd product uh, produceert. En dat is uh, heel bijzonder. Het wordt in het buitenland niet gemaakt, hè, Bastardsuiker. De Engelsen zouden het niet eens willen hebben. Bastard sugar, denk ik. Maar bent u daar ook bang voor? Was u daar bang voor dat het misschien toch ergens anders ook gemaakt zou worden? In uh, de verschillende landen zijn soortgelijke producten. Maar het is net niet de smeuige Bastardsuiker, zoals wij hem hebben. Dit is echt wel heel specifiek en traditioneel. Voor Nederland. En wij dagen andere mensen uit om het na te maken. Maar wij kennen de geheim van de Smit. Want het mag wel, hè? Als je de receptuur kent. dan mag je het nu namaken, dan mag je het wassensuiker noemen. Alleen dan mag je het wassensuiker noemen. Ja. Het bastardsuiker is bastardsuiker. De combinatie, de kristallen, met uh, de typische uh, stropen die worden gebruikt... voor de witte bastardsuiker, de lichte bastardsuiker en de donkere bastardsuiker. Het is uh, de structuur die het zo speciaal maakt. Hier ligt het, zo'n grote bak. Want hier is ook een, een restbak van verpakkingen die net niet helemaal gelukt zijn. Laten we even een klein beetje, het is een beetje ja, het is, uh, kijk, zandachtig. Ja. Ga even proeven. mag ik proeven trouwens. Ja, zeker, ja, even zeker. mijn tong. Ja, het is gewoon suiker natuurlijk, hè? Het is meer dan suiker. Oh, het is meer dan suiker. <laughs> het uh, maakt uh, suiker, is, kristalsuiker is uh, zeg maar free-flowing, zoals wij dat noemen. Dat stroomt altijd, dan kan je van je ene hand in je andere hand laten vallen. Was het suiker, het is een beetje plakkerig, het is een beetje nattig, het is rul. Nou, uh, prachtig product zou ik zeggen. Komt er nog een, een mooi logo op de verpakking? Ja, wij gaan nu alles klaarmaken om in de toekomst een mooie gegarandeerde traditionele specialiteit logo op te pakken. En blijft het daarbij, bij, bij de Bastardsuiker? Of zegt u nou, we hebben nog wel poedersuiker of het schinkstroop, dat kunnen we misschien ook nog wel Europees laten beschermen. Wij houden onze ogen open, maar we moeten wel rekening houden dat het met name de uh, productiewijze, dat moet terug, uh, zoveel jaar terug, 40, 50 jaar terug in de geschiedenis. Uh, dus wij kijken zeker, maar uh, het zal niet gemakkelijk zijn. Michelle van Helten van SuikerUnie. De enige producent van de inmiddels Europees beschermde Bastardsuiker. suiker. Dank u wel. Graag gedaan. Bijdragen was dat van de... Martijn Gimmius. Straks de chef-kok van het Elysee. Kookte 40 jaar lang voor zes Franse presidenten. En nu is het tijd voor zijn pensioen. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... 2007. Gingen uit voorzorg belangrijke waterkeringen dicht. De Hartelkering en Maaslandkering bij Rotterdam. Het was voor het eerst sinds de bouw, tien jaar geleden. Deze dag in 2007 stormde het zo hard... dat de Maaslandkering op de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam... voor het eerst dicht moest. Na tien jaar alleen maar oefenen... konden Dirk-Jan Smading en zijn collega's... bij de stormvloedkering niet wachten. Op een echte storm. Ja, nee, nee. Wij zijn natuurlijk technici. Je werkt aan een installatie en het beheren en onderhoud van een dergelijke complexe installatie is best wel ingewikkeld. Dat betekent dat je een heel jaar lang bezig bent met allemaal deeltesten, rollenspellen, oefeningen. Om ervoor te zorgen dat je die installatie goed in de vingers krijgt. En dan is het voor. Ja, de bedienaars en de onderhouders niet, uh, niks leukers te verzinnen. En dat je hem eigenlijk eens een keer mag gaan gebruiken waar hij eigenlijk voor uh, bedoeld is. Harde, soms stormachtige wind. Hoog opgestuwd water. Voor het eerst sinds 1976. Algehele dijkbemaking langs de hele kust. Nederland had de oliepakken aan. Nou, we hebben een vast protocol voor voorbereiding. Zijn alle zwemvesten dan nog? En hebben we nog genoeg diesel in de noodstroom achtergehaald? Je moet zorgen dat je je slaapzak bij je hebt, uh, dat je een tandenborstel bij je hebt. Uh, je moet je eigen procedures en werkinstructies nog eens even heel goed doorlezen. Uh, met name wat we gaan doen als er dingen misgaan. Gisteravond gingen uit voorzorg belangrijke waterkeringen dicht: de Oosterscheldekering in Zeeland en de Hartelkering en Maaslandkering bij Rotterdam. Dat was voor het eerst sinds de bouw, tien jaar geleden. Ik vrij ergens uh, voor in, het, in de missie, daar zit het openen van de dokdeur. Vlak daarvoor is altijd even spannend om te kijken of je ook echt daadwerkelijk gaat bewegen, of alles goed gaat met de stroom die Niet vast zit in sediment of zo, of nou, er kan echt van alles misgaan, dus je zit wel in een soort van jojo -jo van adrenaline. Ja, het is wel mooi om te zien. Ik had alleen wel verwacht dat hij wat sneller naar, ja, naar binnen ging, maar het duurt even wat langer in de kou staan. <laughs> ja, um, ja, nou, weet je het feit dat de sluiting uh, zo langzaam gaat, dat is gewoon uh, heel bewust gekozen. Uh, het is een uh, grote installatie. En we doen alles heel rustig en heel beheerst. Dus ik, ik, ik kan me daar iets bij voorstellen, maar het is, het is een bewuste keuze. De Oosterschelde kering is inmiddels weer open. En op dit moment is Rijkswaterstaat bezig de Rotterdamse keringen te openen. Ja, het ging heel goed. Het zou toch wel uh, ja, zuur zijn als we uh, met al die voorbereidingen toch nog dingen misgaan. Nou, dat is eigenlijk niet gebeurd en dat betekent dat we gewoon um, heel goed de sluiting doorgekomen zijn. En eigenlijk sindsdien kunnen zeggen dat de maatlandkering uh, gewoon doet waar die voor besteld is. Al met al, niet veel naar de voeten, geen doorgebroken dijken. Het liefst hadden we natuurlijk wel een fles opengetrokken met z'n allen, maar dat kan niet. Nee, <laughs> nee, want drank is absoluut verboden. Zeker als je al 40 uur erop hebt zitten bijna je bent al redelijk of, uh, mentaal uh, uh, ja, aan het uiterste, dan komt die champagne denk ik heel hard binnen. En aan het eind van dit journaal vertelt Marjan de Hond hoe de wind de komende dagen waait. Voor Nederland is het beter als dit gewoon niet nog een keer gebeurt. Maar voor mij als technicus en als ingenieur is het toch eigenlijk wel heel gaaf om dit uh, mee te maken. En wat mij betreft uh, mag het ook zeker binnenkort uh, bijvoorbeeld dit stormseizoen uh, best nog een keer gebeuren. Hier ge spanning over de dag dat de Maaslandkering dicht moest. Deze dag in 2007. Wat als ik president zou zijn? Il était une fois à l'entrée des artistes Een petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement Si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées tristes. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances.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 het is uh, niet het allerbeste nummer uit het uh, Franse repertoire, zullen we maar zeggen. Maar we draaien het niet zonder reden. Si j'étais president van Gérard Le Want het heeft alles te maken met het volgende onderwerp. En al was het alleen maar omdat Gérard Le Normand ooit de buurman was van Frank Renaud. Frank, hoor ik zojuist. Is dat waar? Hij heeft... Ik woon in een klein dorpje aan de westkant van Parijs. En in het dorpje waar ik woon... 100 meter verderop heeft Gerard Lenomal ook gewoond, ja. Juist. Eh, wa, wa, verdien jij zoveel of is hij zo diep gevallen, denk ik dan? <lacht> het is een heel dief... Het is een plattelandsdorpje. Er staan kleine huisjes en er staat één kasteel in dat dorpje. En dat kasteel, jawel, dat is niet van mij, maar dat was van Gerard <lacht> ja, Le Oké. Okay. Goed, we draaien het nummer ook omdat... Uh, we gaan praten over de chefkok van het Elysée, uh, het uh, presidentiële uh, paleis in Parijs. Zes presidenten kregen zijn eten voorgeschoteld. Maar na 40 jaar uh, stopt de chefkok daar, Bernard vaution er. Mee, want hij gaat met pensioen. Was het een bijzondere man eigenlijk? Of is het een bijzondere man? Het is een stille man. Een beetje een man van de schaduw eigenlijk. 60 jaar. Heel lang gediend zoals je zei. Maar hij heeft zich altijd heel erg op de vlakte gehouden. Hij wil niet te veel uit de school klappen. Want hij heeft ooit gezegd... Ik heb ooit één keer in publiek verteld wat Jacques Chirac lekker vond om te eten. Dat was namelijk kalfskop... En sindsdien was het voor Chirac zo, overal waar hij kwam... waar ook in het land, <laughs> overal werd kalfskop op tafel gezet. Dus hij zei, ik ben er een beetje discreet geworden. Ja, Chirac die vond de Britse keuken een afluiting. Hij kookte ook voor Chirac. Hè. Hij kookte voor Mitterrand, voor Chirac, voor Sarkozy en voor Hollande. Nou, Sarkozy, ja. dat was maar één maaltijd, denk ik. Hè. De rest was sla en noten, of niet? <laughs> ook Sarkozy al drie keer per dag gewoon. Oké, okay. ja ik dacht meer op de, op de first lady zou ik maar zeggen uh, Maar uh, Chirac die vond de Britse keuken maar een aanfluiting. Dat is natuurlijk ook typisch Frans Nou is die Britse keuken ook niet zo geweldig van huis uit uh, Zeker niet als je van Franse kom af bent Maar wat waren de favoriete gerechten van die verschillende presidenten Weten we dat wel? Ja, er is wel wat uitgelekt natuurlijk, hè? want Bernard Vosion, Vosion, pardon heeft natuurlijk wel een beetje uit de school geklapt naar aanleiding van zijn afscheid. We kunnen ze eventjes langslopen hoor. François Mitterrand, in de jaren 80 president, begin jaren 90 ook nog, die was gek op zeevruchten. Mosselen, oesters, kreeft, dat soort dingen. Maar François Mitterrand was ook een muggenzifter. Hij stuurde regelmatig iets terug naar de keuken. Vond Vosillon niet leuk. Jacques Chirac werd president in 1995. En dat was natuurlijk de echte gourmand, hè? de bourgondier zoals dat heet. Gek op eten en drinken en liefst ook nog in hele behoorlijke hoeveelheden. De Favoriet van Chirac destijds, zuurkool met bier. Nicolas Sarkozy werd president in 2007. Die was gek op chocola en op vis. Maar Sarkozy wilde vooral heel erg snel eten, efficiënt. Er mocht geen tijd verloren gaan. Als hij ging lunchen Sarkozy op zijn paleis, dan noemden ze dat dejeuner TGV. Even vrij vertaald in het Nederlands, een HSL lunch zou je kunnen zeggen. Ja. François Hollande, president sinds 2012, socialiste, daar is eigenlijk weinig bekend over. Maar ja, dat is de zittend president, dus daar ja. wil Fossillon niet te veel over zeggen. Nee, behalve we dat je alleen... wel kan zien... Ja, sorry, die ja, je. We, ja. we weten alleen dat Hollande de kaasplank weer heeft ingevoerd. Want Sarkozy had de kaasplank juist afgeschaft, hè, die na het eten komt, voor het dessert nog. Sarkozy zei wel, nee, dat kost allemaal veel te veel tijd. Maar Hollande heeft hem weer terug ingevoerd. En dat schijn je te kunnen zien aan Hollande, Ik want hij is het ja, hij is een paar sua. kilo's aangekomen. <laughs> hoe, uh, hoe word je eigenlijk chef-kok van het Elysée? Want er is ook wel eens een film over gemaakt... Je wordt het door heel jong te beginnen. Want dat is wat Fosjong ook heeft gedaan. 16 jaar oud begon hij al als kok in de leer. En waar? Op de Nederlandse ambassade in Parijs, notabene. In 1974, 20 jaar oud was hij toen. Toen begon hij op het Elysée. Dan begon hij als leerlingkok eigenlijk. En langzaamaan ga je steeds een treetje omhoog. En in 2005 werd hij door Chirac, Jacques Chirac destijds president... als chef van de keuken uh, aangewezen. En zo gaat het eigenlijk daar. Want de nieuwe man, dat is Guillaume Gomez... die volgt deze chefkok op nu. Hè. Dat was de tweede man, is 35 maar is ook alweer sinds 1997 werkzaam op het Elysee. Dus zo kom je er binnen. Je begint jong, je klimt langzaam op, wint het vertrouwen... en je maakt het tot de top als je de beste bent. Zijn het ook de allerbeste koks die daar koken... of uh, zijn uh, um, koks met een paar Michelin-sterren in Frankrijk... toch nog wel wat beter? De vergelijking is nooit officieel gemaakt... maar ik heb een paar van de gerechten gezien die Fosillon heeft gemaakt... en die zouden in een sterrenrestaurant niet misstaan. Het schijnt goed te zijn. Goed, het is dus ook niet zo dat uh, socialistische presidenten... soberder eten dan uh, de rechtse Sarkozy. Dat jawel. Al... Oh jawel, wel? 20 procent bezuinigd op het budget voor de keuken heeft Holland. Oké. Okay. <lacht> maar het kaasplankje is terug. Dankjewel, Frank. Vanuit Parijs. Tot zo, dames en heren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.